Kasper Meijer met het NOS-journaal. Cuba en de VS maken zich op voor de komst van een orkaan Ian. Die trekt vanavond en vannacht over het westelijk deel van Cuba. Daar zijn de scholen uit voorzorg gesloten en in 20 gemeenten worden de inwoners geëvacueerd. Ian zwelt morgen boven de Golf van Mexico aan tot een orkaan van categorie 4 voordat hij dinsdag of woensdag aan land komt in Florida. Categorie 4 is met windsnelheden tussen de 210 en 250 km per uur de op één na zwaarste categorie. Bij een aanslag op een school in de Russische stad Izhevsk zijn 17 doden en 24 gewonden gevallen. De schutter doodde volgens de politie daarna zichzelf. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De politie heeft een video online gezet waarop de dode schutter te zien zou zijn. Hij draagt een zwart t-shirt met een hakenkruis en heeft een bivakmuts op. Volgens de autoriteiten gaat het om een 34-jarige oud-leerling van de school. Bij een pluimveebedrijf in de Drentse Nieuw-Weerdingen is vogelgriep vastgesteld. Ruim 200.000 vleeskuikens worden geruimd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is waarschijnlijk de grootste ruiming op een pluimveebedrijf tot nu toe... Het ministerie van Landbouw zegt tegen RTV Drenthe dat de kans groot is dat het om de besmettelijke variant van het virus gaat. Over iets meer dan een uur zal, als alles goed gaat, een Amerikaanse ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots aan botsen. Het gaat om een test. Ruimtevaartorganisatie NASA wil onderzoeken of zo'n bewuste botsing een manier is om de koers te veranderen van een planetoïde die op de aarde afkomt. Het is voor het eerst dat getest wordt of de aarde op die manier kan worden beschermd. Waarschijnlijk zal snel bekend worden of de test geslaagd is. De ruimtezonde heeft een camera aan boord... die tot 5 seconden voor de inslag foto's maakt en doorstuurt. Het weer, de temperatuur daalt naar zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en veel buien. In de middag kans op onweer in Hagel en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke zo maandagavond. Play it loud. Op ZSM Sanford. bij het tweede uur van Play It Loud 90s Metal Top 80. Fijn dat je nog steeds luistert, want dit komende uur gaan jullie nog veel meer lekkere muziek horen uit dit decennia. En zal ik de nummers 50 tot en met 41 gaan behandelen. Over twee weken weten we welke 90s plaat er volgens Metal Hammer, die deze lijst gepubliceerd heeft, op nummer 1 staat... Op nummer 50 hoorden jullie de Zweedse Doom Death Metal Band Opeth voorbij komen met Demon of the Fall, afkomstig van het album My Arms, Your Hearse, uit 1998. En dit was het derde studioalbum van de band en is een conceptalbum geworden... waar de teksten met name gaan over een man dat sterft en een geest wordt. De nummers zijn in vergelijking met de voorganger een stuk korter qua tijdsduur... minder dan 10 minuten dus, en lopen vloeiend in elkaar over... Elk nummer eindigt met de titel van het volgende nummer. Zoals bijvoorbeeld April Ethereal eindigt met de tekst When, wat de titel is van het volgende nummer. In dit nummer specifiek tegen het einde van het verhaal slaagt de geest er eindelijk in om zijn, aan zijn geliefde te verschijnen. Maar wordt ze bang en rent ze weg. We blijven even in Zweden, waar veel death metal bands vandaan komen. Zo ook de band Entombed, die de pioniers waren van de Zweedse death metal... In de begin jaren 90 wisten ze deze stijl te combineren met hardcore punk-invloeden en andere stijlen... en creëerden ze zo hun eigen geluid en genre, ook wel Death and Roll genoemd. Met hun debuutalbum Left Hand Path uit 1990 verwierven ze een cult-status en verwisten ze de nieuwe stijl van de Zweedse death metal op de kaart te zetten dankzij de buzzsaw gitaarklank dat later meer gebruikt werd door andere bands uit het genre... De gitaarklank werd bereikt met behulp van een sterk ontstemde instelling in de B-tuning in combinatie met een maximaal afgestemde Boss eh, uh, HM2 heavy metal pedaal. En het ES One Distortion Pedaal in een PV-versterker. Nou, allemaal heel ingewikkeld verhaal, maar de muzikanten weten waar ik het over heb. Van dit klassieke album vinden we de titeltrack op nummer 49 in deze lijst. Wat een ode is aan het atheïsme en zelfbeschikking. Zowel de titel van Left Hand Path als de inspiratie van dit nummer komen van Anton Lavey's werk, de Satanic Bible. En verwijzen naar het geloofssysteem dat hierin wordt beschreven. Dit geloofssysteem beomarmt individualisme... en streeft naar het machtiger maken van het individuele zelf. Nummer 49... Ugh. ...draaide ik de heerlijke Groove Metal van Pantera... ...met het 7 minuten durende Floods van The Great Southern Trendkill, ...afkomstig van het achtste album... ...of wat de achtste album voor de band is, sorry. Hiervan verschenen drie singles waarvan Floods de derde was... De andere twee waren Drag the Waters and Suicide Note Part 1. De tekst van het nummer vertelt over afschuwelijke daden gepleegd door de mensheid, zoals verkrachting, moord en oorlog. En bevat een pleidooi aan God om de aarde te laten overstromen op een manier zoals beschreven in het Bijbelse boek Genesis. Classic rock schrijver Stephen Dalton beschreef Plots als Pantera's Bohemian Rhapsody. Dalton beschreef het ook als een post-apocalyptisch epos van 7 minuten dat van vorm verandert. Met een van Dimeback Daryl's mooiste solo's. Een barokke ej ejaculatie met octaafgeweld die klinkt als Brian May op steroïden. Een terechte notering in deze geweldige lijst dus. En op nummer 47 vinden we wellicht de bekendste song van de stoner-rock band Monster Magnet. Spacelord van het vierde album Power Trip uit 1998, wat dankzij deze single... de commerciële doorbraak voor de band betekende. Dit nummer is geschreven uit wraak... voor wat geplaag van... Uh, dat frontman Dave Windorf moet, uh, moest doorstaan. Hij legde uit aan Kerrang: uh, uh, Ik had mijn knie bezeerd... en had, mijn, had vrije tijd genoeg... dus bracht ik dit door in het appartement... van een dominatrix in New, York, New Orleans. Onze platenmaatschappij... stuurde het nieuws naar Europa door... Met als gevolg dat ze me in Duitsland de Spacelord noemde. Men zag dat en namen, namen me in de zeik zeggende. Dus je denkt dat je de Space Lord bent? Ik zei, op een dag wanneer ik weer normaal kan lopen... zal ik je laten boeten voor het bespotten van mij... door een lied te schrijven. En zo het geschiedenis. Nummer 47. I've been stuffed in your pocket.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 Yeah. het dus op de mannen van Monster Magnet kwamen de Zweden van Refuse voorbij... met het heerlijke New Noise op nummer 46. En Refuse had een kort moment in het licht van de commercieel succes... met een single New Noise in 1998... met een video die regelmatig gedraaid werd op MTV... en een rampzalige eerste en tevens laatste Amerikaanse tour die zou volgen. Tegenwoordig is het nummer een belangrijk opwarmnummer... voor hockey- en voetbalwedstrijden. Ironisch genoeg is hun eerste populaire nummer ook zeer kritisch over populaire muziek. Het nummer wat een live-opname is, die verder is aangevuld met elektronische elementen in de studio... Uh, plaatst twee moderne muziekstijlen tegenover elkaar. De new beat, dat vage, compromisloze, uh, betekenisloze popmuziek is... en de new noise, echte hardcore punk die de stem vertegenwoordigt van de mensen. Refused... Uh, we lack the motion to move to the new beat... maar koos er in plaats daarvan voor om... to dance at all the wrong songs... and to enjoy all the wrong moves. De uh, break in New Noise bevat een beroemde monoloog... van Colonel Kurt uit de Vietnam oorlogsfilm Apocalypse Now uit 1979. We hoorden ze vorige week ook al voorbij komen. De band Typo Negative met Everything Dies. Maar we vinden ze nog een keer in deze lijst op nummer 45. Met het nummer My Girlfriend's Girlfriend van het vierde album October Rust uit 1996. Wat de titel laat uh, zich al raden gaat over het hebben van een vriendin die een eigen vriendin heeft. Dus een soort van driehoeksrelatie. Nummer 45. Nummer 44 Als ik doe metal van Typo Negative... hoorde je de complexe muziek van de Zweden van Meshuggah... die in de jaren 90 de pioniers waren van een nieuwe stijl... genaamd djent. Wat een subgenre is in de progressieve metal. Een typische geluid wordt gemaakt door een power chord... verder van de brug dan gewoonig, gewoonlijk te palmuten... wat een metaalachtige klank genereert. Verder is een EQ-boost vereist rond de 1,4 kilohertz... om de metaalklank meer naar de voorgrond te brengen. ...en een noise gate die het geluid zo strak mogelijk doet klinken. Gitarist uh, Frederik Tordendaal gebruikte deze term voor deze stijl voor het eerst. Future Breed Machine gaat over de assimilatie van de onwetende mensheid... ...die uh, de zware polyrhythmiek en een krachtige intro maken. Dit een geweldige start van het tweede album Destroy, Erase, Improve... ...dat uitkwam in 1904, uh, 1995, Sorry. Uh, we blijven nog even in de complexiteit in de muziek voor nummer 43 in deze lijst met een band die helaas niet meer bestaat sinds 2017. De Mathcore of Mathcore metal band Dillinger Escape Plan werd opgericht in 1997 in New Jersey en wisten een perfecte mix van grindcore, post-hardcore, jazz en metal met elkaar te fuseren. Wat gezien werd als het subgenre Mathcore of Mathcore. In 2016 kondigde de band hun laatste album, getiteld Dissociation, aan. En een paar weken later dat ze ermee zouden stoppen. Van het debuutalbum Calculating Infinity, dat verscheen in 1999 en een cultstatus verwierf, bereikte het nummer 43% Burned deze 90s-lijst. Textueel is 43% Burned grof en verontrustend, maar dat was zo geschreven. Dit is een lied over zelfhaat en verlangen. Zelfmedelijden hebbend, worstelend met de drang om te plunderen. Voedend in een eindeloze lust van zelfspot, zelfbeschadigende onmiddellijke vervulling op zoek naar zinloosheid. Dit nummer zou net zo goed een minder slimme en bedachtzame naam kunnen hebben. Maar met slechts 43% burned impliceert het ook nog een vage hoop aangezien het onderwerp nog steeds meer dan halverwege goed is. Nummer 43. Challenger Escape Plan met 43% Burned, op hoe toepasselijk ook op nummer 43, draaide ik de nummer 42, dat werd opgevuld door Marilyn Manson's tweede notering in deze lijst. The Dope Show, afkomstig van het album Mechanical Animals uit 1998. Het was het derde album van de band en The Dove Show was de eerste en belangrijkste single released daarvan. Het nummer gaat over het leven in de publieke belangstelling en wat er nodig is om je publiek te vermaken in de moderne wereld. Het verwijst bovendien naar de invloed van drugs in de titel van het nummer en ook in de videoclip. De controversiële videoclip toont mensen als een androgyn buitenwaarts wezen dat in de schijnwerpers wordt gezet, maar dat niet wil zijn. De doopshow is mensens manier om luisteraars te waarschuwen voor de gevaren van roem en de ups en downs die snel komen met een steeds veranderend publiek en industrie. Voor ik eruit ga, horen jullie nog de laatste notering van vanavond en dat is nummer 41. De avond is weer snel voorbij gegaan. En veel 90's klassiekers zijn van verschillende stijlen voorbijgekomen... maar één stijl hebben we nog niet gehoord vanavond en dat is punk. Deze ontbrekende stijl wordt tot slot opgevuld dankzij The Offspring... die in de jaren 90 doorbraken dankzij hun single Come Out and Play... van hun album Smash, het derde album. Dit was te danken aan MTV die de clip uitzond en daardoor wereldwijd een hit werd. De tweede single Self Esteem werd ook een groot succes... en zelfs de derde single Gotta Get Away deed het goed... De muziek werd, muzikaal, werd vooral geliefd door de jeugd... dankzij de complexloze punk met ska- en rock-elementen... en meebruilbare teksten. Het succes van de band zette voort met Ignition uit 1995... X-Nayon de Humbrae, dat in 1997 verscheen... en Amerikanen uit 1998. Op nummer 21 is The Offspring met Self Esteem. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie geloofd hebben. En hopelijk jullie ook. Ik wel. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week met de nummers 40 tot en met 21. Dat er voor zo gewenst. Bad!